Het programma precies te doen is op het circuitpark zandvoort de Pinkster Races. Want om 9 uur s ochtends beginnen de Fisken Legends Cup. Dus race 2 gaat over 10 rondes. En die zal duren tot 10 voor half een kwartier later. Zal dan de Dutch Renault Clio Cup gaan beginnen. De eerste race over 12 rondes. Om kwart over tien de Formule Ford. En om 5 voor 11 zullen we dan de Formido Swift Cup hebben. De GT4 Dutch Championship. De tweede race ervan zal om 10 over half 12. Te zien zijn, dat duurt tot 5 over 12. En om dan, dan om 10 voor half 1 hebben we de Argos Supreme Tourwagen Diesel Cup, Ook hun tweede race over 50 minuten. Daarna zijn de pauzes tot 2 uur en om kwart over 2 hebben, zullen we de Dutch Renault Clio Cup hebben. De start om 5 voor 3 van de Fisk Luntions Cup is de derde race. In de HTC Dutch GT4 Gridwalk zullen we om half 4 tot 10 voor 4 hebben. En dan om 4 uur zal deze race starten. De laatste race over 50 minuten. Om 10 over 5 hebben we dan de Formido Swift Cup. En om af te sluiten om 5 voor 6 de tweede race van de Formule Ford. Dus weer een hele dag spanning en sensatie op het circuit. Zie je vim is erbij. Jaap is er ook bij toch Jaap? Dat is wel de bedoeling Jaap. Dus, uh, hier heb ik helemaal niet op gerekend. Nee, weet ik. Ik, uh, <laughs> hey, ik ook niet. Ik ben even een beetje te overvallen. Ik had er ook niet op gerekend dat hey, je binnen ik, zou stappen uh, vandaag. Ik weet ook dat ik uh, op een gegeven moment... Ja, jij hebt een heel mooi verhaal. En jij zit dat heel aardig van een papier af te lezen. En dan mag <laughs> ja. ik er eventjes gewoon mijn koptelefoon er even bij pakken. En dan hoor ik mezelf te meer. Ja, maar jij weet precies hoe of wat. Jij bent er uh, gisteren geweest. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, oh. nee daar, daarom mag jij vandaag zondag in Kennemeland uh, doen. Dus, uh, maar jij gisteren niet op circuit was. Ik ben niet op het circuit <laughs> geweest. Nee, ik ben uh, gewoon uh, de hele dag, vanaf donderdag ben ik de hele, hele tijd in touw geweest. Ik uh, mag blij zijn dat ik uh, nog een uitzending op donderdagavond uh, mocht doen. Oké. Okay. Maar uh, ik weet wel dat er gisteren uh, gereden is in de Dutch GT4. Maar ik heb even het persbericht gezien. Maar wie dit is, wie het gewonnen heeft, hou me te goede. Dat weet ik dus niet. Wel nou ja, weet gegeven ik wel dat de Volkswagen uh, diesel uh, geregeerd heeft in de Tourwagen Diesel Cup wedstrijd. Okay. Van, uh, van de lange afstand wie de winnaars zijn weet ik niet, wel dat er een Volkswagen uh, <laughs> in ieder geval heel uh, voorin heeft uh, geëindigd, maar degene die het beste zou weten, dat is Willem van Denzen die heeft het denk ik gevolgd en die zit zowat elke dag uh, daar op het uh, circuit, ja die woont er zowat hè? nou, dat, uh, <laughs> dat wil ik niet zeggen, maar hij, hij, hij, hij zal er ongetwijfeld uh, wel het verhaal uh, kennen wat hierachter zit, ik kom ook maar net uh, aan de uh, serie, ja dat CRC, weet ik, dus, weet ik. Maar... Ik, ik heb toevallig wel voor mijn neus staan hoe de GT4 uh, van de eerste race is afgelopen. Nou, vertel. Wat is er gebeurd dan? In de, de GT4 Legend, ja. nummer 1, Peter van der Kolk. Ja. Jeroen van de Heuvel op nummer 2. Ja. Theo de Printer op nummer 3. Ja. Pieter Christian van Oranje op nummer 4. En Rob ja. Campus op nummer 5. Uh, ja, en van die Campus daar heb ik een Twitter-tweet van gestolen uh, gisteravond. Oh. Uh, daar stond op dat hij een zekere podiumplek heeft uh, vergooid. Dus... <laughs> uh, ja, ja uh, Rob had er nog kennelijk ergens een uitstapje gemaakt. En uh, hij kon derde worden in uh, de Legends Cup, maar dat is hem niet gelukt. Nee, uh, twee ronden achterstand had hij zelfs. Ja, ja, ik denk dat hij ergens uh, op zijn plaat is gegaan. Tenminste, als ik die tweet uh, van hem mag geloven hoor. Want... Ja, ik denk wel dat je die mag geloven. Ja. GT4 Pro, Jan Jong Jongers, hulp nummer mee. Danny van Dong op 2 en Phil Bastiaans op drie. Dat zou dus inhouden, maar dat is toch wel een beetje een verrassende uitslag. Omdat, uh, nou ja, Bastiaans heeft natuurlijk de eerste wedstrijden gewonnen. Dus hij zal wel het nodige handicap mee hebben gekregen. En ja, het is wel weer goed voor het kampioenschap dat er een beetje weer uh, de boel uh, dichter bij elkaar is uh, gekomen. En Danny van Dongen, uh, ja, ik vind wel uh, wel eens goed dat hij weer is, uh, weer Bovenin te vinden is. Met de Paasraces kon je niet eens meedoen. De nee, dag. en uh, dat heeft ook. Uh, daar, zijn, daar weten wij wel het verhaal van. De Corvettes uh, die hadden nogal uh, wat, uh, ja, wat mo moeilijkheden, om, uh, om het maar zo te zeggen. Uh, ze werden nogal een beetje in het nadeel uh, gesteld uh, door, de, ja, door de organisatie. Daar waren zowel Jeroen Blekenmolen als Danny van Dommer niet zo blij mee. <laughs> Maar uh, ja, die auto's die moesten zo hard uh, zeg maar de bocht uit. Terwijl ze zelfs op het rechte stuk gewoon... Nou, nee. Daar zijn de auto's helemaal niet om gebouwd. Nee, nee, nee, nee. Wat ik wel weet is... En dat zal je ongetwijfeld denk ik morgen ook van Willem horen. Is dat, er, uh, twee, uh, dat de Chevrolet Camaro's... Tenminste, als ik het uh, mag geloven... Uh, dat heeft donderdag in de, in de telegraaf uh, gestaan een heel artikel. Uh, daar uh, heeft de equipe verschuur. Die heeft een aantal Camaros ingezet. En dat is ook een hele lange tijd geleden dat er Chevrolet Camaros op het circuit hebben gereden. Dat geloof en ik meteen. Ik geloof dat dat ergens rond 81, 82 ja. voor laatst is geweest. Dus, nou, dan weet jij wel ongeveer uh, ja, dus hoe lang we... dat geleden is. Dus dat ja, is dus bijna we... 30 jaar terug. Voordat ik leefde. Ja. Ah, nou, zo lang loop jij op deze avond. Ja. <laughs> zo lang loop jij. Dus je bent eigenlijk gewoon, uh, op het moment dat die Chevrolet uh, is, lag jij nog gewoon in de wieg. Nou, nog ineens. Niet eens. Toen leefde ik nog niet eens, joh. Toen zat die, uh, nou ja, goed. ik zat ja. ook nog in de Ja. <laughs> Goed, Goed. Maar, dat, maar morgen, wat je al zei, je hebt het hele programma al afgestoken. Morgen, uh, overigens, uh, besteedt CFM. Ik weet niet of AB Radio daar aan meedoet, maar dat horen we dan terzijde tijd wel. Ja. Uh, is dat wij uh, vanaf 9 uur gaan uitzenden, uh, die uh, Pinkstrasers? Beginnen met uh, het vol onvolprezen duo van Benno Veugen en Anders Zandbergen. Die uh, mogen het bal openen. Nou, dan mag Goed. jij tussen 12 en 2 ja. en tussen 2 en 6. ...is het befaamde duo Albert-Jan Vos <laughs> en Rob Harms aan de beurt. Dus uh, het wordt in ieder geval een, uh, een spectaculair dagje. Het gaat gezellig worden morgen. Tijdens de Pinksterrace op op Park Zandvoort. Vind je een leuk plaatje dit wat je nu aan het draaien bent? Tarzan Boy. Baltimore. Na. Juist. Fortnite Girls, samengemaakt met Snoop Dogg, Een mooi nummer vind ik het, al zeg ik het zelf. En de voordeur, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. ik weet niet meer hoe ik de voordeur rijden. Oh, oei. Nou, maakt het in ieder geval niet uit. We gaan naar het WK toe. Welk WK? Het WK tafeltennissen. Tot de WK uh, voor landen Teams hebben de Nederlandse tafeltennissers hun eerste wedstrijd kansloos verloren van Servië. 0-3 is de score geweest. Een, een verwachte nederlaag, maar het team heeft zeker goed gevolgd. Vond de booskost Bonscoach Danny Heijster. Uh, Timo de Bakker heeft ten koste van de Fransman Olivier Pachin de tweede ronde bereikt op Roland Garros. Ja, zeg maar. Slordig spel op moment suprem. 5-6, dat was de gehoorde, kostte hem de tweede set. Maar de bakker versloeg de kwalifier alsnog met overtuigingen. 6-4 is het geweest, 5-7, 6-4 en 6-3. Garcia Lopez bezit, bezit na nou de plaats 38 op de wereldranglijst. En de 26-jarige tenniser uit Albacate nam 6 keer deel aan de Roland Garros. En kwam nooit verder dan de tweede ronde. Het is gewoon een goede speler, maar ik denk dat ik meer in me heb. Kijk de bakken vol vertrouwen vooruit naar de partij die vermoedelijk op woens, voor woensdag op het programma komt te staan. Something's happened in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 So sad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 promises En dit is One. nou je hebt het waarschijnlijk al ge ge gemerkt, d i -S, -S, s c o zo heet dat een nummer van hun, terwijl disco. Ja. Vandaag is het mooi weer met veel zonneschijn zoals je al hebt gemerkt, de temperatuur stijgt naar 21 tot 22 graden, de eerste Pinsdag vandaag schijnt de zon wederom volop en blijft het nog altijd droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur zegt naar maximaal van 22 graden. Op het strand blijft de temperatuur wat achter, maar met een graad of 18 is het ook daar lekker. Vanavond de komende dag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Er is kans op een spatje regen en het koelt af naar 11 tot 13 graden. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon en blijft het de droog. Deze tweede pinkse dag krijgt een noordwestelijke wind te pakken en die waait dan overwegend matig. En de temperatuur stijgt in de middag naar een maximaal van 19 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het vrij helder. En bij een matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden. Dinsdag zijn de wolkenvelden. Maar geregeld schijnt ook de zon en het blijft droog. De wind waait uit het noorden en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt in de middag naar een maximaal van 15 graden. Dinsdagavond en woensdagnacht hebben we een afwisseling van de wolkenvelden. En enkele opklaringen. Het blijft droog en koelt af naar ongeveer 7 graden. De rest van de week schijnt geregeld de zon, maar met name vrijdag en zaterdag kan er ook een bui vallen. De temperatuur ligt dan tussen de 15 en 17 graden. En er waait een meest matige wind uit richtingen tussen west en noord. Nou, dat doen we denken aan zomer. En dat doen we denken aan zomerse muziek. Wat mij betreft de nieuwe zomerhit van 2010. Zo heet hij En hij is van stromen heen.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 That's the way I like it. Ik weet eigenlijk alleen, alleen niet meer van. Oh, Casey in de Sunshine ben. Daar was van. Ik zat even te denken, wie was dat ook oh, alweer? Yeah. Uh, kijk, op de site van onze collega's waarmee wij samen deze uitzending doen. AB Radio. En dan zie ik dat vanmiddag de brandweer gealarmeerd werd voor een woningbrand aan de Klevenparkweg in Haarlem-Noord. Nou, dat was rond half uh, twee alweer. In een voormalige kerk die nu dienst doet als een appartementencomplex, was een brand ontstaan. De bewoners werden in allerijl naar buiten ge geëvacueerd. Het vuur was gelukkig snel onder controle en de bewoners konden in de schaduw toezien hoe de brandweer het complex controleerde. Met, controleerde en met behulp van een overdruk, een ventilator, de rook naar buiten blies. Gelukkig zijn er bij de brand geen gewonden gevallen. Gelukkig maar, wat anders, hè? Je weet maar nooit, een ongelukje zit in een klein hoekje. Nou, als we gaan kijken wat er allemaal vandaag te doen is in Zandvoort, op zondag 23 mei, is het Circus Riegelouder. De Pinkster Racers op het circuitpark Zandvoort maakt vandaag een rustdag. Week van de Zee is er nog steeds. Classic Car Morning, dat is wel op het circuitpark Zandvoort. En er is vandaag live jazz in café Alex. En weer optredens waren er in een muziekpaviljoen hier op het Plein. Uh, het weerbericht hebben we gehad. Dat hebben we ook gehad, dat hebben we ook gehad. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan even daar naartoe. Leon Rhymes. Test this out, quick, yeah. Now keep in mind that I'm an artist, and I'm sensitive about my shit. <laughs> so y'all be nice about it. All right, sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Let's see how y'all groove today.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 Heck, I think you better call Tyrone call. and tell him.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 I'ma start, like, what do, I'ma tell you.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 You got to Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS journaal. Reizigersvereniging Rover wil dat de nieuwe Tweede Kamer ingrijpt bij spoorbeheerder ProRail. Aanleiding voor de oproep is de manier waarop ProRail de problemen aanpakt tussen Arnhem en Winterswijk. ProRail voerde daar twee jaar lang onderhoud uit, maar sinds dat klaar is zijn de vertragingen alleen maar toegenomen. Volgens Rover bewijst dit, na de problemen op het spoor van de afgelopen winter, dat ProRail slecht functioneert en moet de Tweede Kamer het bedrijf onder toezicht plaatsen. Ook de provincie Gelderland is boos over de problemen op het spoor tussen Arnhem en Winterswijk. en wordt gedreigd met een schadeclaim tegen ProRail. De Nederlandse gezondheidszorg presteert goed, maar het kan nog veel beter. Dat is de belangrijkste conclusie van de Zorgbalans 2010. Een tweejaarlijks rapport van het RIVM over de kwaliteit, de kosten en de toegankelijkheid van de zorg. De toegankelijkheid is uitstekend. Kritiek is er op het verschil in prijzen voor behandelingen en de kwaliteit van behandelingen. Verder wijst de Zorgbalans erop dat er nog steeds wachtlijsten zijn voor geestelijke zorg en langdurige zorg. De kwaliteit van de zorg staat het meest onder druk in de verpleeghuizen. Door gebrek aan gekwalificeerd personeel en een stijgend aantal patiënten dat extra aandacht nodig heeft... is de werkdruk zo hoog dat het personeel het gevoel heeft niet meer de zorg te kunnen geven die nodig is. Het CDA wil af van de taakstraffen. Partijleider Balkenende zei in het NOS Radio 1-journaal dat sommige jonge criminelen de taakstraf als een soort statussymbool zien. Hij pleit voor wat hij noemt een strafdienstplicht... Er geldt een zwaarder regime en het is een combinatie van bijvoorbeeld nachtdetentie en heropvoeding. Van dat systeem gaat volgens het CDA een grotere afschrikwekkende werking uit. Dan het weer afwisselend bewolkt en zonnig en maxima tussen 14 graden op de Wadden en 19 in Limburg.